Jan van der Putten met het NOS Journaal. Duitsland en de EU hebben een akkoord gesloten over de tolheffing op de Duitse autowegen. Een tolvignet voor 10 dagen gaat 2,50 euro tot 20 euro kosten. Afhankelijk hoe vervuilend de auto is. Duitse weggebruikers krijgen als compensatie verlaging van de wegenbelasting. Een aantal Europese landen vindt de Duitse tolheffing discriminatie. Nederland en Oostenrijk gaan samen naar de rechter als het plan doorgaat, heeft de Nederlandse minister Schultz gezegd. Ook België en Denemarken overwegen volgens haar een rechtszaak. De Turkse militaire aanwezigheid in Syrië is niet gericht tegen een land of een persoon, maar alleen tegen terreurgroepen. Dat heeft de Turkse president Erdogan vandaag gezegd. Eergisteren zei hij dat Turkije uit is op de val van president Assad. Rusland, de belangrijkste bondgenoot van Assad, eiste daarna direct opheldering van de Turken. Bij een van de grootste olieraffinaderijen in Italië is brand uitgebroken, waardoor is nog onbekend. Er was een explosie en mensen in de omgeving moeten binnenblijven. Het vuur en de rook zijn tientallen kilometers in de omtrek te zien. De raffinaderij van maatschappij Eni staat zo'n 50 kilometer ten zuiden van Milaan. De Merwedebrug bij Gorkum gaat volgende week vrijdag weer open voor het vrachtverkeer. Vrachtwagens moesten sinds 11 oktober omrijden, omdat in de brug haarscheurtjes waren ontdekt. De afgelopen weken is de draagconstructie verstevigd met stalen platen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de Merwedebrug rond de jaarwisseling klaar. Het weer, vannacht wat motregen en een graad of acht. Morgen eerst bewolkt, later klaart het op. Dan wordt het zeven tot tien graden. In het weekende zonniger en kouder met vorst in de nacht. Dit was het NOW. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Ja, laat dan maar hopen dat ik nu geen motie van wantrouwen aan mijn broek krijg. Dat je hier nooit uh, je route moet verlogen. Dan uh, draaien we deze maar. Uh, natuurlijk dank aan Thomas de Jong. Hij is uh, terug van een stageproject. Mag je weer uh, jong zien of hem zand wordt, hij weer op de mensheid losgelaten. Uh, en uh, deze die uh, sloot daar toch wel een beetje op aan. Maar dan weer even 30 jaar terug in de tijd in 1985. Toen Casey van Amstel zijn eerste danspasjes op het uh, dansvloer uh, gedeelte zette. Met uh, Trapped. Dat was, een, uh, dat was eigenlijk uh, de eerste echte single waar. Uh, Grote vriend Colonel Abrams mee doorbrak. Maar dit was de derde single destijds. van. Uh, van het album Trapped. Daar, uh, daar had je nog, nog een andere. Uh, I'm Not Gonna Let You. Dat was uh, de opvolger van Trapped. En dit was. Uh, dit nummer. dat was Speculations. En dat was het uh, derde nummer. Ja, deze week is hij overleden. Uh, tragisch is het ook. omdat er een aantal mensen. Min of meer uh, wilde dat hij toch weer een beetje uh, een beter bestaan zou kunnen krijgen. Uh, in zijn hoogtijdagen in 1985 werd hij dus wereldberoemd met die megahit Trapped. Dat kennen we dus. Uh, andere uh, nummers en floor fillers waren How Soon We Forget. Hier hebben we ook nog wel eens een paar keer gedraaid. En I'm, uh, I'm Not Gonna Let You. Dat was uh, destijds dus de opvolger van Trapped en Speculations, ook een uh, niet. Uh, Geheel onbekend nummer, maar dan voor de in-crowd uh, is die uh, bekend. Uh, was uh, de derde uh, nummer van dat, uh, van dat album wat hij uit heeft uh, gebracht. Dus daar begonnen we dan maar eens even deze alternatieve fan mee. En dan gaan we gewoon vrolijk verder met waar we vorige week begonnen waren. Namelijk onze uh, um, zendtijd afstaan aan... Iemand die het leuk vond om een lont in een kruidvat te steken. Ik heb het niet eens over de andere politici. Ja, uh, kan er ook uh, best wel wat begrijpen. als je dan op een gegeven moment een motie van wantrouwen indient. Want ja, als je ergens het niet mee eens bent met het uh, gemeentebestuur. dan doe je dat gewoon. Dus in die zin kan ik het wel begrijpen. Maar uh, ik heb voor één uh, persoon eigenlijk helemaal geen respect. Want uh, dat was degene die het, uh, die het helemaal veroorzaakt heeft. Daarom heb ik ook uh, samen met Marcus de uh, twee-uur-zendheid in moeten leveren. Daar ben ik nog steeds helemaal pist over. Maar goed, uh, we gaan er gewoon een vrolijke bende van maken. Laten we dat maar doen. Uh, het studiogesprek wat ik met Dakota had... en eigenlijk zou dat uh, de bedoeling zijn om dat live uit te zenden... hebben we dus opgenomen en dat wordt dus vanavond uitgezonden. Er zitten nog meer dingen in. Uh, Tree of Life, dat is een project van Ever After. Een aantal Rotterdamse uh, muzikanten, maar ook uh, uit het buitenland... zijn daarmee uh, bezig geweest. En die hebben afgelopen week uh, daar een, uh, ja, een album uh, uitgebracht in Rowtown, geloof ik, als ik het wel heb. Uh, daar zijn een aantal mensen die hebben eraan meegewerkt. Uh, voor ons ook wat bekende namen, zoals Linda Kreuzen... T.B. Florissen, uh, Halfway Station, Corvin Sylvester... en Brechje Sander Lacour, maar ook niet te vergeten... een van de mensen die ook uh, ja, min of meer de trekkers was... van het project Michel Ebbe. Dus uh, die zitten er allemaal in. En we hebben aandacht voor het album van... Tamara Woestenburg, jazeker. En zij komt 12 januari hier naartoe. En ook daar zullen we een aantal tracks van draaien. Dus na de weekje ongeveer wat het spoorboekje is, ga ik hier verder niet mee lopen vermoeien. We gaan gewoon verder met het programma. Hier is Brechtje, Sander Lacour, samen met Michel Ebbe van dat album True of Life. En dat noemen we dat het Yellow Brawley. I am walking on a rambling. Got my brawly and a bag full of food and clothes Got a song to sing as I go So I won't hear the worries no more It's calling, even my heart it's falling Falling apart from the mountain dream But you won't live long if you walk in rain Find me among the serious ones With the heads up high Touching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 In de studio vandaag uh, een gesprek met drie dames. De vierde Hallo. die is er niet: uh, van Dakota. Uh, ja, het is wel Hallo. leuk als ze uh, zo <laughs> kijken, van, uh, ja, dat is, uh, het is ook speciaal. We nemen het uh, gesprek op. Dus, uh, en dat heeft allemaal weer een reden. Dus dat, uh, dat leggen we nog later een keer uit. Uh, in de studio, Lana. Hoi. Hoi. Uh, Annemarie. Hoi. En Lisa, want ja. uh, dat Hoi. zijn uh, de namen uh, waar we het uh, vanavond uh, mee gaan uh, doen... Uh, als het gaat om het uh, gesprek te voeren. Dakota, mm -hmm. dat is uh, de band van, uh, van jullie yes. drie. Er is er één? Niet. Klopt. Tessa, de ja. gitariste. Ja. Ja. Ja. En die is er niet bij, eh, omdat ze, geloof ik, een optreden ja. doen. Ja, ja precies. Uh, nou ja, het is, het is wel heel erg uh, bijzonder dat jullie uh, er weer zijn. Want ja, ik had, uh, ik had een jaar of drie geleden... had ik ooit een EP in handen gekregen <laughs> van, uh, van Dakota. En ineens uh, dacht ik van... de band bestaat niet meer. Hoe, hoe, hoe zit dat, uh, dat jullie er ineens uh, weer toch... Uh... Ja, uh, we waren er inderdaad een tijdje mee gestopt. En... Uh, toen kwam, uh, een heel raar verhaal eigenlijk... maar een regisseur van de film Mannenharten 2... Mm -hmm. die kwam naar ons toe en die vroeg van... willen jullie een nummer spelen in, uh, in de film? En toen dachten we, ja, waarom niet... <laughs> is leuk. een soundtrack. Uh, ja, precies. Uh, ja, ja, ff, ja, ja, heel soort bizarre, ja. <laughs> en, uh, ja, toen, uh, en dat beviel ons weer zo goed dat we eigenlijk meteen daarna wel het hebben opgepakt. Dus uh, ja, toen zijn we weer doorgegaan. Ja. Met, uh, is, is, deze EP is van nog niet zo lang? Uh... Nee, net een, bijna net een maand. Ja, klopt, ja. Overmorgen, ja. ja. Dus uh, het is alweer een tijdje onder, onder ons in ieder geval, de ja. EP. Oké. Okay. Um, wat, wat, wat, is, nou ja, wat is het verschil? Want die demo is natuurlijk wel heel anders dan uh, uh, van, uh, van wat ik nu uh, te hoor. Ik, ik vind mm -hmm. jullie in, in, die, in die jaren behoorlijk gegroeid. <laughs> ja, dat is... Fijn om te horen. Ja, Maar waar, waar zit het hem in? Eh, gewoon een muzikale ontdekkingsreis gedaan? Of, hoe ja, ik denk de vorige keer dat we, dat we een EP opnamen was in 2012. Tenminste, in 2012 hebben we hem opgenomen, of uitgebracht mm -hmm. in april. En we zijn denk ik echt al wel in 2011, eind, daar het eind van het jaar, al mee begonnen. Dus dat is echt een EP geweest die we zo'n beetje gespreid over een aantal maanden hebben opgenomen. Drums hier, Basje daar, eh, mm -hmm. Zang thuis. En zo'n beetje hebben geknutseld. En waar ook nog niet zo heel erg... Eh, Langzaam, en er niet zo heel erg mee bezig. We waren gewoon veel live aan het spelen. En nog niet zo gefocust op, uh, op een echt ja, iets uitbrengen. En dat was dit keer toch wel anders. We hebben dit keer gewoon met echt een producer gewerkt. En echt gekozen met wie we dat wilden doen. Dat is uh, Jurjaan Sielke geworden. Ja, daar, ja, ja, dat is een bekende naam. Hij <laughs> <laughs> He heeft, uh, heeft uh, ja. productiewerk onder andere gedaan van Herman van Veen. En, uh, ja. Ja, tenminste okay. ook niet uh, de, het geluid onder andere heeft hij gedaan. Ja. En hij is ja. uh, zelf actief bij Astrid. Uh, bij ja. Hoe zijn jullie aan hem gekomen? Aan, uh, aan Julia? Het kwam eigenlijk via verschillende wegen. We waren gewoon aan het kijken wie we het best bij ons vonden passen eigenlijk. Mm -hmm. En uh, hij had Echo Movies gedaan en Jet Rebel. En we hebben gewoon een beetje naar die cd's geluisterd ja, en ja, gekeken ja. van... Vinden we dat nice? En toen, ja, toen hadden we een gesprek met hem en het klikte zo goed. Ja. Hij ja. Ja. Uh, is, is, hoe Hoe is zijn benadering ook? Van, laten jullie, uh, uh, laat hij jullie je gang gaan? Of? Ja, zeker. Ja? Het is uh, super prettig om met hem te werken. Hij, uh, hij is gewoon heel creatief in de studio. Ja? En hij, laat, of hij zorgt er ook voor dat wij op ons creatiefst kunnen zijn. Ja, ja, ja. Dus hij zorgt voor heel veel ruimte en, en een hele goede sfeer. En zo, ja, zo komt er gewoon... Eigenlijk altijd iets heel moois uit. Ja, ik, ik, ga hem net, ik ga hem net niet een geluidsknutselaar noemen, want dat, vind ik, dat doe ik een beetje te kort. Maar magie lijkt het me wel, wat ja, hij gedaan heeft. Zeker, wat hij soms tevoorschijn tovert aan geluid, ja. is, echt, uh, is echt heel tof. Voel, heeft hij dat ook toegevoegd uh, bij, uh, bij deze EP ook, uh, in een aantal uh, opzichten? Ja, hij heeft, we hebben sowieso heel veel samen, ook naar drums en, en naar, weet je wel, welke kit het beste past bij welk nummer. En ook heel veel gitaarsounds, hij is heel goed met verschillende sounds maken, dus daar hebben we ook gewoon samen aan gezeten eigenlijk. Dus ja, dat, hij heeft er wel, wel even de tijd voor, even, voor ja uh, ja, ja. One to, love, one to a landmark.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 Was er? Tamara Woesterburg met het album The Colony. En dit was de single, The Devil and The Roundabout. Uh, Tamara zal hier uh, in uh, 2017 gaan komen. In januari 2017 wel te verstaan. 12 januari, noteer dat maar in de agenda. Dan zal ze hier een aantal nummers laten horen. Dus uh, dan weet je in ieder geval uh, dat uh, dit eraan zit te komen. We waren bezig met een interview van Dakota. Wat we vorige week hebben opgenomen. En daar gaan we dus uh, gewoon ook nu mee ah, verder. Ja, dan uh, komen we natuurlijk uit op, uh, op de single yes. Icon. Ja. Yes. Ja. Zijn, ja, volgens mij zijn jullie er trots op. Uh, ja. Ja? Ja, vind ik het wel. Ja, ja, ik heb hem een paar keer geluisterd en uh, ik denk, ja, hij is eigenlijk gewoon, ja, ik vind hem zelfs al gewoon radiowaardig, maar dan niet alleen bij ons, maar zelfs bij de grotere zenders. Zo, zo ver denk ik al. Ja. Ja. Ja. <laughs> Dank je, ja. ja. Het is moeilijk nu met radio, het is zo'n verschuiving van uh, wat er allemaal gebeurt. Ja. Veel dance invloeden ook nu op 3FM en zo, dus het is... Soms, soms lastig om te bepalen of je, of je daarvoor moet gaan voor, ja. de, voor, de, voor de radio hit met ja. pluggers en zo. Nou, hoe doen jullie dat dan? Uh, nou, we hebben nu eigenlijk een soort van uh, twee jaren plan gemaakt. Uh, en een plan waarin we niet per se afhankelijk zijn van of we nou wel of geen radio hit scoren. scoren. Gewoon veel live willen spelen en wel singles willen uitbrengen. Maar, en het zou leuk zijn als het wordt opgepakt, maar het is niet het doel per se. Nee, oké. Okay. Uh, maar goed, het... Uh, het, het, het, het, het het helpt natuurlijk wel om ja, je muziek een beetje te verspreiden, denk ik. Zeker, Want, uh, zeker, zeker. Natuurlijk, uh, kijk, als je airplay ergens hebt, dan, uh, dan ja, uh, ja. kan het best hard uh, lopen. Ja, zeker. Uh, ja. Hoe, is dit, uh, hoe hebben jullie dit gedaan? Hebben jullie gewoon zelf jullie spaarcentjes... of zijn er al gewoon nog mensen die uh, gezegd hebben van... nou, nah, we willen jullie wel een beetje een handje helpen? Nou, nou kan, uh, uh, we hebben een <coughs> voor de kunst project gestart. Ja? Dus... Uh, ja, al een tijdje geleden. Dus we zijn ja, super dankbaar uh, aan de mensen die ons hebben geholpen. Super veel mensen natuurlijk in ons nabije uh, omgeving. Ja. Maar we zijn ook uh, gesponsord door uh, wat fondsen. Dus zo uh, hebben we het bij elkaar verzameld. Ja, echt ja. wel heel veel mensen aan wie we het te danken hebben. Ja, ja. zeker. zeker. Ja. Uh, want uh, uh, dat merken jullie denk ik ook als uh, muzikanten zijn. Dat het uh, niet eenvoudig is om uh, gewoon aan centjes te komen of om juist nee. uh, die ideeën in de praktijk te brengen, denk ik. Ja, ja. ja helaas ja. is dat zo, ja. Ja, ja. kiet draaien is echt een luxe. Ja, <laughs> ja. ja. Zeker. Um, Is muziek voor jullie uh, ook uh, de professie? Of, is het ook gewoon, of moet je dan toch nog er iets bij doen? Want er zijn natuurlijk uh, ja, muzikanten in Nederland die, uh, die kunnen ervan leven. Maar ja. er zijn er ook uh, gewoon uh, die iets... ...moeten doen om uh, hun, uh, ja, hun uh, goed, uh, goede hobby eigenlijk dan uh, te kunnen, Zeker, kunnen blijven. Ja. Op ja. professionele basis ja. dan, dat zeg ik er dan maar even bij. Ja. ja, nou, we zien allemaal muziek wel echt als ons beroep. Mm -hmm. Maar inderdaad uh, moeten we er wat bijbaantjes bij uh, houden. Ja. Dus dat ja. hebben we allemaal wel. Ja. En uh, uh, soms is het ook wel fijn om een bijbaantje te hebben wat niet muziek is. Nee? Ja. Wat Kom je dan op ideeën bijvoorbeeld... als je ergens in een hele andere richting uh, zit? Nou ja, je kan wel een beetje verdwijnen in de bubbel van ja. muziek. En soms is het gewoon heel prettig om er heel even uit te stappen... en te kijken naar wat je nou eigenlijk doet. Ook om het meer te waarderen... en, en om ja. weer met frisse moed daaraan te beginnen. Ja, er weer zin in uh, te krijgen. en, zo. Ja. Ja. en het, voor, voor mij geldt, ik vind het, niet, ik vind het allemaal zo... Uh, ja, subjectief. Iedereen heeft zoveel meningen erover. Ja. Um, dat het soms ook fijn is om iets te doen waar niet de hele tijd mensen hun mening over, over uiten. Zo geef ja. ik zelf, geef ik wiskunde bij les. En dat is, oh, dat is, dat is gewoon iets heel anders. Ja, ja. Het is super zwart-wit. En ja. dat vind ik echt heel fijn. Want het is gewoon fout. Of het is ja. goed. <laughs> <laughs> muziek is alles er tussenin. Dus. Maar dan ga ik ook ja. uh, me afvragen: van ja, muziek, het moet, moet er ook ergens in hun DNA zitten in ieder geval. Of, uh, <laughs> of zie ik dat uh, ergens. Uh, zit dat bij jou, uh, Anne-Marie? In mijn DNA. Ja, ja, ja. ja. Heb jij ouders? Uh, wat doe je uh, op een gegeven moment? Nou ja, mijn ouders, mijn, mijn vader is wel een, een hobbyist. Maar <laughs> ik heb geen uh, mensen die het, of geen familieleden die het echt als beroep hebben ge, gedaan nee. of gekozen. Nee. Hoe, en hoe uh, ben jij met uh, de muziek in aanraking gekomen? Uh, ja, mijn vader is wel echt professioneel muzikant. Hij is uh. saxofonist. Ja. Uh. Uh. Maar ik moet zeggen dat ik juist daardoor altijd heb gezegd... nee, ik wil geen muziekles. <laughs> <laughs> en pas vanaf, vanaf mijn veertiende of zo heb ik een gitaar. wilde ik het, wilde ik het zelf uh, gaan doen. Maar nee, ik ben er wel mee opgegroeid, ook met showtjes mee en zo. Dus het zit, wel, het zit er wel in. Ja, en dan kom ik op een delicate stukje eigenlijk. Uh, want het, ja, het leuke is dat de muziekwereld ook wel heel erg griezelig klein is. Maar uh, ja, ik heb uh, ooit uh, ergens gewerkt uh, in, een, uh, in een kantoor... Uh, in in bijvoorbeeld Bloemendalen en velzebroek uh, en, en dan had ik uh, te maken met uh, de moeder van Lisa. Maar dat ja, en die speelde in top 40 beentjes. En uh, is nou ja dat, ja, dat verklaart volgens mij uh, echt alles. Ja, zeker. <laughs> ja, ja mijn, mijn ouders, die eigenlijk sinds ik weet zijn ze altijd met muziek bezig geweest. En mijn moeder was altijd aan het zingen, en mijn vader gitaar dan. Ja, en, uh, ja ik weet niet, ik, uh, ik, ik ging, was vroeger al aan het zingen toen ik klein was... Ja. En Verschrikkelijk, maar... Ja. <laughs> was Heb je ook zo'n met zo'n borst voor? Ja, borstel, ja, ja, borstel. ja, ja, ja. je had ook van die rare echo-microfoons. Van die, echo die plastic. En dan ging ik ja. altijd... Oh, dan ging ik ja. zo erin zingen. <laughs> Maar ja, en ze vonden het natuurlijk hartstikke leuk. Weet ja. wel, want dat, ze wilden juist dat ik iets... Hebben ze je, je ook zouden... gestimuleerd om, uh, om het te gaan doen, of niet? Ja. Ja, mijn, mijn vader vooral. Die mm. was uh, heel erg... Die wilde wel echt dat ik... Uh, nee, niet, niet per se een opleiding in ga doen. Maar wel gewoon erachter na ging wat ik, wat ik wilde doen mm. en niet zeg maar een beroep uitkiezen wat ik uiteindelijk dan niet zo leuk vond ofzo dus ja, hij uh, ja, was ja. daar wel uh, heel erg gedreven in om mij uh, op het podium te krijgen dat is toch wel aardig gelukt denk ik ja, ja dat zeker weten <laughs> ja. muziek mm -hmm. were you Say anything, It's just how you feel. van Corvin Sylvester en hij is een van de mensen die dus meegewerkt heeft aan dat Tree of Life project van Ever After. Uh, dat was afgelopen week uh, werd dat uh, ten doop gehouden in Rotterdam. En we gaan weer terug naar het interview wat we vorige week hadden met Dakota. De muzikale richting is denk ik ook nog wel even leuk om, uh, om eventjes uh, ja, uh, bij de horens uh, de beet pakken. Uh, want jullie muziek ja, vind ik een beetje indie. Ja. ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. Ja, het, is, het, het, kan, uh, het kan eigenlijk alle kanten op. Ja, ja? ja. ja ik weet niet uh, hoe dat zo is gekomen ja. <laughs> eigenlijk. Um, we hebben allemaal wel heel andere invloeden. Dus het mm -hmm. is niet zo dat we alleen maar naar indie muziek luisteren of zo. En nee. Ik denk misschien ook dat wat je zegt dat het alle kanten op kan. Is dat... Dat komt denk ik ook daaruit voort ja, ja. dat we gewoon allemaal hele andere muziek. We zien jullie jezelf meer uh, verwantschappen bijvoorbeeld met het um, ja, met singer-songwriters hmm. of uh, is het dan toch uh, hmm. meer uh, richting het bandgevoel? Uh, ja, moet ik het even ja, we zijn wel echt een band. Ja? Ja, we schrijven echt alles met z'n vieren gewoon uh, vaak in oefenruimtes hmm. en zo. En we gaan wel echt uit vanuit ook grooves en, uh, en niet per se... eerst het, eerst het liedje op gitaar en zang en dan omzetten naar, naar een band. Dat gebeurt mm -hmm. nogal eens. Uh, maar dat is eigenlijk niet hoe wij, hoe wij werken. We werken wel echt vanuit de, ja, de instelling van een band. Gewoon met ja. Ja. Uh, hoe ontstaat iets... Ja, dat, kan, dat is ook... Ja, dat vind uh, ik dat toch ook wel fascinerend om te weten. Van, uh, ja, heb je een ja. notitieblokje? Of uh, er zijn sommigen zoals een uh, Roe van Holste die dan op een gegeven ja. moment die spuugt wat in... of zijn, uh, ja. Of zijn uh, ja. smartphone. Ja, ja nee, het, het, het ontstaat inderdaad bijna altijd in de repetitieruimte. Soms uit een, een jam die we dan ooit een keer hebben opgenomen... en dan gaan we daar die verder uitwerken eigenlijk... En dan vaak nemen we het uh, op in Logic of een ander programma die dat kan. Kleine demotjes. Ja, maken. kleine demotjes en dan ga ik er vaak overheen zingen. En dan daarna komen we weer allemaal samen in de repetitieruimte en dan kijken we of het ook daadwerkelijk werkt. Mm -hmm. ja. dus, um, dus het gaat eigenlijk bijna altijd op die manier. Het is niet echt uh, ooit ja. op een echt andere mij manier. Volgens zijn we heel vaak aan het soort van aan het, aan het prutsen om het zo. <laughs> ja, zeggen, dat de, is toch ook de, leuk? De, ja, dat ja, ja zeker, zeker. Dat is ook niet negatief. Maar uh, met, met drums en bas of drums, bas en gitaar. En dan sturen we dat, nemen we dat op en sturen we dat door. En dan gaat Lisa gaat er gewoon overheen zingen. Ja. En dan kiest ze daarbij eigenlijk de stukjes die ze leuk vindt. Ja. Uh, om daar overheen te zingen. En die stukjes gebruiken we dan weer om verder te bouwen. Is dat is is vind je dat ook uh, een beetje dat er meer ja hoe noem je dat uh, dat je dan over je stem nog een keer hier, nog een laag eroverheen uh, of ik, doet? Of ik dat? Ja zoiets. Ik uh, dat er uh, een soort koortje uh, dat je er een soort koortje van. van. Ik hou van koortjes. Ik hou heel erg van koortjes ja. en die neem ik dan ook meestal hmm. op. En Lana zingt heel veel van de van de koortjes. Hmm. En de, ja, dus dus eigenlijk uh, inderdaad in het in de sound. Zeg maar, we willen gewoon, als we zo'n demo maken, echt dat het bijna compleet is al. Dus inderdaad, als ik dan geen tweede stemmen doe of zo... dan vind ik dat, dat jammer om dat mm -hmm. te laten liggen. Dus ik zing het wel bijna altijd meteen in, mm -hmm. eigenlijk. Ja. Um, ja, dan de instrumenten uh, Jij doet alleen maar volgens mij alleen de zang. Ik doe hè? alleen zang. zang. <laughs> ja. Ja. Ja. Heb je de, uh, ja, ik zal niet zeggen relatief makkelijk, want dat is dan toch ook even uh, nog een dingetje. Ja. Want je kan uh, zingen, dat, uh, dat is toch niet uh, even. Uh, nee. Wat je nee. Zomaar, uh, nou ja, ja het, uiteindelijk is het, gaat het gewoon, <laughs> denk ik. Maar ja, als, je, als je ziek bent of zo, dan kan je daar wel uh, ja, dan kan je niet zoveel meer. Hmm. Maar dat, heeft, ja, dat hebben zij dan ook alleen dan al, lichamelijk hmm. meer natuurlijk. Um, maar uh, ik weet niet ja. meer wat te vragen. Ja, nou ja, nee, jij, jij doet alleen de zang. Ik ja. bedoel, maar, maar uh, Lana, jij, uh, jij speelt, denk ik. Ja, ja ik bas en, uh, en ik zing dan ook de, die koortjes die Lisa schrijft. Ja. Die, uh, die, die voeg ik dan uit. Ja, ja en uh, ik drum. En af en toe pak ik ook een koortje mee. Ja. Uh, het, uh, het drummen. En voordat we dan weer even een stuk muziek gaan draaien. Maar goed, dat drummen. Hoe ben je met dat instrument in, in aanraking gekomen? Oh over? jeetje. Ja? Ja, nou kijk, Lisa die, uh, was dus uh, op de derde al uh, mooi aan het zingen in een borstel. Maar dat <laughs> ging bij mij heel anders. Ja. Um, en bij Lana ook heel anders. Uh, wij zijn eigenlijk gewoon begonnen omdat we een band hadden... En er was geen drummer en er was geen bassist. En ja, die heb je wel nodig voor een band. Dus mm -hmm. nou, toen besloten wij ja. die uh, plekken te vullen. <laughs> en zo zijn we begonnen. Down, slowly says night. the shades go down all over town and I turn on the lights when I get in bed and lay my head on your warm and velvet chest I am lost for words I don't feel the urge let the silence do the rest as you slow And greet you as a friend The morning light will come in time, oh my baby, hush don't wait I still love you to the morning back when the world, the world is fast asleep.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 I'm Gisteravond werd er ook nog een hartstochtelijk uh, pleidooi gehouden voor de blues. Dit is uh, misschien uh, net geen blues, maar meer jazz uh, TB Floresen. Was de man uit Rotterdam die ook meegewerkt heeft aan dit project. When the world is fast asleep. Uh, dat bracht de tijd alweer op uh, bijna drie minuten voor uh, negen. En dan hebben we er nog eentje te gaan. En dat is dit wonderschone nummer. Tot aan het nieuws van negen uur. Hound van Kit Harlekin met Marcella Bovio.